Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Premier Schoof in zijn ambtenaren moeten binnen een maand gaan verhuizen. Dat eist de gemeente Den Haag. Ze werken nu nog met z'n allen op het Binnenhof, maar dat wordt verbouwd. En ergens anders werken, dat kan niet, zeggen ze. Omdat ze met staatsgevoelige informatie werken. Maar blijven mag niet vanwege de brandveiligheid, vertelt politiek verslaggever Roel Bosjes. De gemeente Den Haag zegt... ja, het ministerie weet al tijden dat de deadline om te de vertrekken eraan zit te komen. Er was voldoende tijd om eerder maatregelen te nemen. Andere mensen zijn ook al van het Binnenhof vertrokken. Ja, En het risico voor de veiligheid van de ambtenaren voor de brandweer en de gebouwen is te groot. Dus ze moeten nu echt weg. De verbouwing van het Binnenhof... Het gaat ook nog wel eventjes duren, op zijn minst tot 2028. Bij een rampkraak op een juwelier in Boxmeer in Brabant... zijn de daders er met de buit vandoor gegaan. Op camerabeelden is te zien dat twee mannen een grote container voor de gevel plaatsen... Ja, die met een gestolen auto ook naar binnen ramden. En daar sloegen ze de vitrines kapot met hamers en gingen ze er vandoor met juwelen. Deze buurtbewoners schrok zich kapot. Het is wel even schrikken. Ze worden steeds brutaler. Midden in het centrum. En dan weer midden in de nacht. Ik vind het echt, het uh, moet niet kunnen. En hoe de daders met een auto bij de juwelierszaak konden komen, dat is nog niet duidelijk. Want het centrum is namelijk afgesloten met palen voor auto's. En in het zuiden van Nederland is de vakantie voorbij. Daar is het schooljaar vanochtend weer begonnen. Maar ja, wie staat er eigenlijk voor de klas? Want dat was voor veel scholen opnieuw een kwestie van creatief zijn om alle vacatures weer ingevuld te krijgen. De staatssecretaris van Onderwijs zegt dat het vorige kabinet geld heeft achtergehouden om het beroep leraar aantrekkelijker te maken. En het geld gaat vooral naar zij-instromers. Dus mensen die vanuit een ander beroep kiezen voor dat mooie vak van leraar. Uh, om een beeld te geven, in 2017 waren dat er 500. Uh, in 2023 waren dat er 2300. Dus je ziet dat die initiatieven dat die werken. En volgens mij is het gewoon zaak om daarmee door te gaan. Het kabinet moet wel gaan bezuinigen. Maar volgens Paul staat dat de plan om het leraartekort weg te werken niet in de weg. Het weer dan nog, de rest van de dag droog en zonnig bij een graad of 23. Morgen wordt ook zo'n dagje. Alleen vanuit het westen, dan later kans op buien met ook onweer. En het wordt iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam staat bij knapend Koenplein 2 kilometer file... en de vertraging is iets minder dan 10 minuten door de wegwerkzaamheden daar. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. voor uh, Thomas. Altijd. Mooi, dan gaan we beginnen. Goedemiddag. Welkom bij uh, Zandvoort op Zaterdag live vanuit een uh, versierde studio. Ja, het is gezellig. Helemaal vanwege de Formule 1 natuurlijk. Ja. He, die gaat daar bijna binnen, Nog een week hè? Nog een week. Nu wordt het echt spannend. Ja, nu gaat het echt En nu spannend. is het uh, echt uh, aftellen. En wij gaan daar uh, ook vanmiddag uh, aandacht aan, uh, uiteraard ruime aandacht uh, aan besteden. Hier bij Zandvoort op zaterdag. Absoluut. Wat, wat gaan we onder meer allemaal uh, doen? Nou ja, het wordt een hele gezellige uitzending uh, vooral. En uh, we gaan ook veel vandaag over de Formule 1 uh, hebben. Maar goed, we hebben natuurlijk gewoon uh, nog steeds de Zandvoortse berichten die we gaan behandelen. De nieuwtjes, uh, de evenementen komen voorbij. We hebben natuurlijk niet vergeten Randall Lawson. Nou ja, we zeiden het al over de Formule 1. En uh, ik heb net uh, wat leuks uh, kunnen regelen, want we gaan zometeen om kwart over drie uh, met Bas van Bodengraven bellen. Ja, die kennen we toch wel. Ja, die staat, nou ja, je kan wel zeggen bijna dag en nacht voor de ingang van het circuit te wachten tot alle circuits, uh, of alle vrachtwagens uh, het circuit opkomen rijden. Hij is van uh, Comax, hè? Comax, ja, inderdaad. En hij rijdt met zijn camper volgens mij uh, bijna naar elke Formule 1 race. Ja, dat is echt uh, spectaculair. Ja, hij weet er alles van, dus uh, geweldig. Ja, zometeen gaan we het horen van hem. Ben ja. heel benieuwd. Ja, zeker. Oh. Vlaggen vanuit. Ja. Oh jee. <laughs> en uh, dus ja, een bomvol programma vandaag, Rob. Mooi. En wij gaan uh, met de vlag aan de gang. Uh, Je ja. is een beetje paster, uh, zitten. Zeker. <laughs> Oké, okay, nou leuk. Uh, drie uur lang op de Sanfordse Radio. Een uh, hele goede middag. Uh, Thomas en ik hebben er weer uh, zin in. En we gaan er wat uh, moois van maken tot aan vijf uur vanmiddag. Hier is de nieuwe Purple Disco Machine. Call oh. Radio. en dat hoor je ook aan de muziek. Dat was uh, El Mismo Sol, de single van uh, Alvaro Soler, uh, Thomas. Lekker nummertje, Rob. Lekker nummertje, toch? Ja, goed. Zeker weten. Nou, we hebben het uh, nieuws uh, voor je en we gaan het een beetje spreiden, de nieuwsberichten. Uh, we beginnen met uh, de trap op de boulevard, want daar gaat wat mee gebeuren. Ja, ja, ja, ik weet niet of je er wat al over gehoord hebt, maar uh, het was mij nog niet uh, bekend dat dit zou gaan gebeuren. Ik was in de verovertuiging dat het, dat het al goed geregeld was. Maar goed, schijnbaar dus nog niet. Want de komende weken wordt er namelijk gewerkt bij de trap die de vernieuwde boulevard Paulusloot aansluit op het Badhuisplein. Ja, en bij die trap daar komt dan een rolstoelhelling om het toegankelijk te maken voor minder valide en gezinnen met kinderwagens. Ja, en de stoep loopt langs de Zijnpostweg, is eerder dit jaar schuin opgehoogd. Ja, deze ophooging zorgt ervoor dat er op drukke dagen geen auto's op de weg parkeren. Ja, de Seinpostweg is namelijk de snelste route tussen het boothuis van de KNRM en de strandafgang. Als deze route is geblokkeerd, ja, dan kan de KNRM er niet meer langs. Ja, en wie weet, wat het, ja, dat kan gevolgen hebben. Dat, zijn niet, dat is niet te overzien natuurlijk. En uh, ja, de, de soep aanpassen was daarom logisch. Maar hierdoor is de weg ook uh, minder toegankelijk voor minder valide en gezinnen met uh, kinderwagens... Uh, ja, en zij liepen vaak uh, over de helling achter het Holland Casino... die door de ophoging dus niet goed bereikbaar was. Uh, maar de gemeente die heeft uh, een aantal oplossingen ze hiervoor. Ja, en Er waren dus uh, ideeën. Maar ja, wat gaan we nou doen? Nou, er is besloten om dus een aparte rolstoelhelling te maken... die langs uh, de huidige brede trap komt. Ja, en Die wordt dan uh, verbreed naar 1,80 meter... zodat de trap uh, breed genoeg uh, wordt voor voetgangers... en de helling geschikt uh, voor Scootmobielen. Nou ja, nou snap ik hem waarom ze het uh, moeten aanpassen. Ik denk altijd, het ligt er toch al gewoon. Ja, maar, uh, ja, nou ja ze moeten het dus maken. ook verbreden nog. Ja, en, ja. en met de, de rek dat ja. hij er goed uh, langs kan. Ja, en het duurt ongeveer nog twee tot drie weken. En dan uh, is het al klaar. Kijk, dus uh, in de zomer wordt er gewoon uh, gewerkt uh, aan de trap. Ja, en het is natuurlijk nu druk daar overwege de Formule 1 en de evenementen en zo. Maar daar wordt wel rekening mee gehouden dat iedereen er gewoon nog door kan. Heel goed. Nou, dankjewel voor uh, dit bericht. Uiteraard uh, ook uh, na te lezen op uh, de ZFM app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan uh, in de Play Store. Is hier uh, gratis beschikbaar. Zaterdagmiddag tot aan 5 uur. Dit is het me Op zaterdag. Toontje lager. Komt ie aan.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 maar ik wil het zeggen, alleen voor J'en m'ouvre sûrement comme la peste Vos interviews m'ont donné trop de mots tête La vérité c'est que je m'auto-déteste Faut que je préserve tout ce qu'il me reste Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel Allez leur dire que je suis pas leur modèle Merci à ceux qui disent me qui en t'aime Malgré ta couleur eh belle. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life Je me tire, de mon pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sens mon cœur qui s'endurcie C'est triste à dire mais plus rien matrice Laisse-moi partir moi d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait plus de dire qu'on est plus pour Siv Mais dire juste pour la vie Vijf de vier stop, ne réfléchis plus, me guistof, ne réfléchis plus, vas Parti sans mentir, sans me dire. Qu'est-ce que je fais de vier stop, ne réfléchis plus, me guistof, ne réfléchis plus, vas-y. Demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sens mon fleuve qui s'endurcie C'est triste à dire mais plus rien matrice Laisse-moi partir d'ici Pour garder sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va faire la vie d'artiste Je sais que ça fait que j'ai qu'on est pris pour Sive Mais je veux dire juste pour la vie En als ik deze plaat draai, Thomas, moet ik meteen weer aan Albert-Jan denken... die nou in Drenthe zit en misschien wel zitten luisteren. Albert-Jan, was hij speciaal voor jou. Want uh, ja, hij wilde hem altijd uh, graag horen als ze een programma deden, deden. Ja, hij is ook een lekker nummer. Ja, toch? Met de Gyms, toch? Ja, met de Gyms. Ja, ja. Ja, ja, goed. Correct. Nou, we hebben nog een berichtje en dan gaan we alweer richting weerbericht. Ja, komt dat het een beetje lekker weer wordt. Ja, ik ook. Ik ben benieuwd. Maar, maar goed, ik heb eerst nog een berichtje over het Curidex uh, terrein, Rob. Uh, want daar is deze zomer van alles te doen, namelijk. Ja, voor jongeren uit Zandvoort en voor de Oekraïnse kinderen en jongeren die uh, hier worden opgevangen. Van Samen sporten, toch iets creatiefs doen. Zo brengt het project zomer Vibes kinderen van verschillende achtergronden samen. Ja, een belangrijk doel van zomer Vibes is om de onderlinge uh, contacten te verbeteren. En vooral tussen kinderen en verschillende culturen uh, via... Nou ja, Noem het zo gek maar op. Sportwedstrijden, uh, creatieve workshops, spelletjes. Uh, ja, allemaal dat soort dingen worden de jongeren van verschillende culturen bij elkaar gebracht. Uh, de kinderen komen op uh, speelse manier met elkaar in contact. Hierdoor leren ze elkaar beter leren begrijpen en respecteren. Al dus Marike Louise. Zij is uh, teamleider kinder- en jongerenwerk in Zandvoort. Zij zegt er verder over. Uh, een tijdje geleden is er in uh, Zandvoort een vechtpartij geweest. Tussen twee groepen kinderen. En het is zo mooi om te zien dat diezelfde kinderen het na één middag samen goed kunnen vinden. Ja, dat is, dat, daar doe je het uiteindelijk voor. En het project is een initiatief van Jongerenwerk Zandvoort, het Rode Kruis en Team Sportservice. Zij, mogen voor, zij zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen. En voelen dat, ja, zorgen ervoor dat zij zich gehoord voelen en begrepen voelen. Met groepsgesprekken en activiteiten helpen ze vooroordelen te verminderen en te zorgen voor meer begrip voor elkaar. En het Rode Kruis zorgt daarbij voor extra steun voor de Oekraïense kinderen. Zodat zij zich welkom en veilig voelen onder de jeugd. Ja, programma. Uh, ook de komende week zijn er nog activiteiten bij het Kuridek Terrein. Voor kinderen en jongeren. En dan uh, kun je het programma bekijken op de website van plus.w.zandvoort.nl. .plus Dankjewel, Thomas. Nou, Dat is een heel mooi initiatief van uh, onder meer Marieke Louise en uh, de anderen uh, die er allemaal aan uh, meegewerkt hebben. En het gaat uiteraard om het verbinden tussen nou ja, de gewone mensen die hier al wonen... en ook de, ja. de, de, de mensen die een veilig thuis hebben gezocht. Ja, zeker. Dus nou ja, mooi initiatief. Voorlopig kan je nog wel het een en ander gaan doen daar. Dus kijk even op de website van Pluspunt en dan vind je het vanzelf. Dit is de nieuwe Lady Gaga in Bruno Mars.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 Op donderdag stonden ze samen op het podium. Lady Gaga en uh, Bruno Mars. Uh, die je natuurlijk ook uh, van Silkstone uh, kent, uh, die groep. En uh, ja, toen hebben ze deze nieuwe single uh, voor het eerst uh, gezongen. En vrijdag ging in uh, première de single uh, Die With A Smile. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Je ja, hebt twee over half drie. Thomas zit er klaar voor. Het weerbericht voor de komende dag. Thomas, maak ons blij. Ja, vandaag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Er staat een niet meer dan zwakke oostenwind. En het wordt 20 graden op het strand en lokaal 25 verder landinwaarts. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon. Het blijft droog en er wijt een zwakke tot aan zee matige noordwestenwind. De temperatuur stijgt naar 20 graden aan zee en naar 23 verder landinwaarts. Na het weekend is het vaak droog en schijnt de zon. Toch zijn er ook wolken en vooral dinsdag valt er een bui. En de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 21 à 25 graden. Niet verkeerd. Lekker hè? te weten, ja. Ik ben benieuwd of het uh, met de Formule 1 een beetje... Ja, daar zijn nog geen berichten over wat we weer uh, dan gaan doen. Oké. Okay. Nee, ja, volgens ben mij benieuwd. niet. En anders vraag ik het even aan Bas van Bodegraven, zo ja. duidelijk. Ja, dat Die houdt natuurlijk doen. alles in de gaten bij de ingang ja. van het circuit en dergelijke. Via de GoMax en dan uh, de Facebookpagina van hem. En straks om kwart over drie hebben we Bas uh, van Bodegraven live in uitzending. Gaan we even met hem bellen, wat hij al zo al gedaan heeft in Standvoort. En uh, wat hij er allemaal van uh, verwacht en welke teams uh, inmiddels gearriveerd zijn. Je hoort het uh, straks van uh, Bas van Bodegraven. Het weer is uh, ook uh, na te lezen op uh, de pagina van RicoWeer.nl. En die is die is aan. Oh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 Mm. Now you know what it's like to be all alone Tell me, how you gonna hurt the one that loves you the most, yeah Cause your tears don't quite the river don't let it flow Don't wanna cry, baby, I'm my door, I'll let him go Boy, I ain't the same, girl, I was before no, I You're same. only crying cause I don't want you back You can't keep on baby I know baby So you baby boy I know Clean Bandit anne Marie en David Ketta en joh, de, de crybaby, hou die plaat in de gaten. Gaat vast dus zeker weer een hit uh, worden. Daarvoor hadden we een uh, gouden uh, oude van uh, Glenn Frey. En dat was die, de zang. Hé, hey, wij zijn uh, lekker onderweg zo met Salzburg uh, op zaterdag. Ja. Zodadelijk uh, gaan we het uh, meer over de Formule 1 hebben uiteraard. Want uh, de studio is al uh, mooi versierd. Maar zometeen uh, veel meer nieuws erover. Kwart over drie, Bas van Bodegraaf, daarvoor. Kwart over vier, Lawson. Ja. En mocht je nou nieuwsgierig zijn hoe de studio eruit ziet... kijk even op zfm-live.nl. gaan wij doen. zfm-live.nl ja, vanmorgen was er een uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort. En uh, jij deed, deed de techniek daar, uh, ja, Thomas. Klopt. En uh, jullie hadden ook een, uh, ja, ja, een interview van Karin uh, Veren. Ja. Dat heeft ze erop opgenomen in het uh, nieuwe boothuis van uh, de KNRM. Klopt. Want dat ziet er nu uh, machtig prachtig uit. Om Ik vind het, zo het wel gaaf hoor. Het heeft wel een uitstraling het heeft met al die raampjes. Het heeft zeker een uitstraling. Ja, heel mooi. Dus mooi is een mooie, nieuwe boothuis. En uh, zij praat erover uh, met Gilles Kok. Ik ben hier in een heel speciaal plek. KNRM, nieuwste boothuis of nieuwe aanbouw. En uh, ik ga het allemaal even aan Gilles vragen... hoe het nou allemaal ervoor staat. Maar volgens mij is het af. Of niet, Gilles? Goedemorgen allemaal. Ja, het is zo goed als af. Uh, we zijn heel uh, trots en blij... want uh, we konden eindelijk de boot weer binnenzetten uh, afgelopen week. En uh, dat heeft een maand of drie geduurd, uh, want ja. we hebben flink verbouwd. Of ja. we. Er is flink verbouwd in ons boothuis. En dat was echt helemaal mogelijk gemaakt door één iemand eigenlijk, hè? Die dat uh, ja, eigenlijk bekostigd heeft. Zeker. Uh, Eén meneer Hoebelt, uh, die hier niet eens uit Zandvoort komt... maar uh, uh, elders uit Nederland. En uh, ja, die is bereid uh, gevonden om, uh, om een flink bedrag op tafel te leggen... zodat wij hier uh, konden uitbreiden met boothuis. Ja. En toen, hup, naar de architectentafel... Uh, want wie heeft dit mooie ontwerp dan bedacht? Ja, nou, we hebben uh, zelf de architect AG benaderd. Het is een Zandvoortse architectenbureau, ja. uh, of tenminste, met Zandvoortse roots. Uh, en die hebben ook het ontwerp voor de reedsbrigade gemaakt. Uh, okay. Dus ze hebben ervaring uh, met, uh, met, met hulpdiensten zoals wij. Uh, dus dat vonden we fijn. En uh, die hebben de tekeningen gemaakt. Dan uh, heb je altijd nog de Welstandscommissie die er iets van vindt. Dus het is nog tussentijds wat aangepast. Uh, maar uiteindelijk, uh, nou, waar we nu staan, dat is het geworden, zoals je ja. ziet. Vier meter? Uh, ja, er is vier meter bijgekomen. En uh, uiteraard de vloeropvlak, maar ook uh, aan de bovenkant. Alles is gewoon naar voren gegaan. Vier ja. uh, meter. En uh, wat we vooral heel mooi vinden is uh, dat er heel veel uh, licht naar binnen schijnt nu. Omdat we, uh, de uitbouw is van glas gemaakt. En de, de nieuwe roldeuren die erin zijn gezet, die uh, hebben geen dichte panelen, maar open panelen. Dus met, uh, met kunst of ramen. Was dat ook een wens? Ja, zeker. We wilden heel graag... We vonden het altijd zo jammer dat, uh, dat... We zijn heel trots op ons materieel, onze boot en onze truc. Maar niemand ziet dat. Dus uh, mensen hadden nooit een idee wat er achter die blauwe deur zat. Ja. En nu kunnen we het zo laten zien. Ja. En waarom nou vier meter? Wat we, uh, er komt namelijk volgend jaar, als het goed is, een nieuwe boot. Maar wat maakt het nou dat het dan opeens allemaal zoveel langer wordt? Ja... Uh, nou, het is ja, denk ik ook vaak als je een nieuwe auto koopt uh, van hetzelfde merk, uh, hetzelfde type, is hij ook groter en breder. Dat geldt eigenlijk nee. ook voor boten en, uh, en onze uh, uh, rijdende materiaal. Ja. Uh, we hadden hiervoor een uh, bootwagen die de, de reddingboot naar het strand brengt en die werd voorgezocht door de Seatrack. Ja. En de Seatrack is uh, overleden en die is uh, vervangen door een Challenger en een Challenger is een heel ander model. We staan er nu ze, uh, naast, ik uh, zal hem even kort omschrijven. Uh, het is een landbouwvoertuig van oorsprong. Het is helemaal waterdicht gemaakt. Uh, en het heeft vooral een hele lange neus. Ja. En door die lange neus uh, is het apparaat uh, nou, ruim drie meter uh, langer dan de, dan de voorganger. En dat maakte dat hij niet meer in het boothuis paste. Uh, de, de hele combinatie met en al. Dus uh, ja, we moesten uitbreiden. Maar je zegt dus eigenlijk een landbouwvoertuig, dat was het dus eerst. Ja. Dus we hebben hier ook gewoon te maken met recycle. Zeker. Goed. Ja, ja het is een, uh, ik, ik geloof dat hij uit Engeland komt. Uh, hij is helemaal omgebouwd naar uh, wat wij voor de KNRM nodig hebben. En wat ik zei, helemaal waterdicht gemaakt. ja, uh, nou ja heel veel onderdelen zijn nieuw. Als je de, de cabine ziet, het plastic ja. zit nog op de stoel. Plastic zit nog op de stoel. Ja. Uh, en hij is helemaal... Uh, ja, uh, voor ons is hij helemaal nieuw. Ja. Gerefurbished, denk ik. Ja, gerefurbished. Ja. Ja. Maar eigenlijk dus... Uh, uh, de heer Hubbold heeft de, de uitbouw... Uh, bekostigd. En dan hebben jullie eigenlijk hier twee hele nieuwe voertuigen staan. Ja. Hoe gaat dat dan? Want dat kost ook natuurlijk een heleboel geld. Ja, zeker. We hebben natuurlijk uh, uh, heel veel donateurs rondlopen in Nederland. En hier ook hier ja. in Zandvoort. En uh, daar zijn we ontzettend blij mee. Want die betalen uh, ook voor een groot deel alle kosten die we maken om te kunnen opereren zoals we doen. Al onze uh, vrijwilligers opleiden. Ja. We hebben overlevingspakken nodig. Uh, maar dit zijn wel hele grote uitgaven. Zo'n uh, zo bootwagen ook. Dat, uh, en zo'n... Uh, Challenge, daar praat je echt over tonnen. Uh, en dat zijn uh, uh, kosten die vaak worden betaald door mensen die bijvoorbeeld uh, een, een erfenis nalaten, een legaat. Of uh, ja. op een andere manier uh, heel veel geld willen doneren. Uh, en dat loopt ook regelmatig uh, niet via ons, maar via het hoofdkantoor van de KNRM. Oh ja. Daar zit een heel team uh, mensen die, uh, die heel goed raad mee weten. Want er zitten hele juridische aspecten vaak aan zo'n uh, donatie. Uh, maar daar hoeven wij ons niet helemaal uh, mee bezig te Gelukkig, houden, dat, ja. uh, daar hebben we hulp bij. Uh, Gelukkig maar, zeker. jullie krijgen hem gewoon hier uh, aangeleverd. Wij krijgen uh, gewoon iets prachtigs uh, nou, in ons schoot geworpen wat dat betreft. En uh, wij gaan er uh, heel erg uh, goed mee om vind ik, we, uh, we proberen uh, het heel netjes onderhouden zelf. Uh, het feit dat het weer lekker binnen staat helpt ook ja. enorm, want uh, drie maanden op de boulevard nou. met weer en wind, dat, dat doet ook wat met het materieel, dus het ja. uh, moet ook niet te lang duren. Maar goed, dat is nu even nodig. Ja. En hier aan de zijkant zie ik dat het ook nog niet helemaal afgebouwd is, uh, maar ik zie al van die inhammen. Uh, je had het over vitrines, wilden jullie gaan maken? Ja klopt, we hebben de, uh, naast de glazen deuren hebben we een stukje muur, daar hebben we een, uh, voor gekozen om daar vitrine in te laten maken. Uh, daar komen uh, tv-schermen in, dat we filmpjes kunnen laten zien van wat we doen. Uh, en daar komt de naam van de, van de schenker ook op te staan. Dus uh, ja. dat stukje muur wordt na de bouwvakvakantie op een hele dak. Ja. En dan worden we helemaal uh, energie-neutraal wat onszelf betreft. Wauw. Ja. Zijn we dus... dan het eerste gebouw in Zandvoort dat energie-neutraal is? Oeh, dat uh, durf ik niet te zeggen. Maar uh, ik ben wel blij dat wij het worden in ieder geval. Wow. Dat was uh, wel een wens van ons. Uh, er is al eerder onderzoek naar gedaan en toen werd er getwijfeld, maar nu... Uh, uh, uh, we hebben vorig jaar een aanvraag gedaan bij het Enecoluchte Duinenfonds. Oh ja. uh, en daar, die aanvraag is toegewezen. Dus daardoor is uh, de hele kosten voor het monteren en, uh, van, en aanschaf van de panelen uh, bekostigd door de Enecoluchte Duinenfonds. Ja. Ja. Uh, ja, daar zijn we ook weer heel erg blij mee. Ja, dat... Het, het lijken wel cadeaus allemaal. Hè? Ja, ja. Maar uh, ja, jullie werken er ook heel hard voor. En het is ook echt heel erg belangrijk dat we dit hier in het dorp hebben. Ja, en ik vind het wel uh, leuk want jij zegt. nu we, zijn, uh, uh, we lijken moderner op de toekomst voorbereid. Mm. En uh, we zitten nu in het jaar dat we 200 jaar KNRM vieren. Uh, en dat vind ik nog wel even mooi om te benadrukken. Want 200 jaar geleden begon het met bijna niets. Uh, maar de, de KNRM is altijd blijven doorontwikkelen ja. en staat nooit stil wat dat betreft. Uh, dus we zijn ook echt, we staan er middenin nu, ja. maar we zijn al lang niet klaar met de ontwikkelingen. Uh, dit is allemaal modern wat hier staat, maar de nieuwe boot die hopelijk over anderhalf, twee jaar komt, uh, zal weer veel moderner zijn dan de boot die we nu hebben. Ja. De, de, het kusthulpverleningsvoertuig, de truck die we hebben staan, die uh, ziet er gelikt uit, hebben we net al geconstateerd, maar ja. uh, komt uit, ik meen, 1976, uh, daar gaat ook een nieuwe uh, voorkomen ja. in, de, in de komende jaar waarschijnlijk. Dus uh, nee, we zijn steken niet stil, die, die 200 jaar is pas het begin. Goed zeg. En uh, wordt er vanavond nog geoefend weer? Of is er, hoe vaak per week is dat eigenlijk? Ja, uh, nu met deze vakantieperiode is het natuurlijk, er zijn zoveel toeristen... Ja, klopt. Nou ja, we blijven sowieso oefenen. Uh, altijd op maandagavond en op zaterdagochtend. Oh, okay. uh, het is nu vakantietijd. Dat geldt ook dat veel van onze vrijwilligers ja. op vakantie zijn. Maar uh, desondanks zijn we gewoon operationeel inzetbaar. Juist. En uh, ja, zeker met deze mooie uh, dagen, tussen de wat minder mooie dagen, uh, is het heel druk op strand. Ja. En uh, ik moet zeggen, het, het, het is redelijk rustig met alle alarmeringen en dat is maar goed ook. Fijn, ja. Maar uh, ja, het kan elk moment gebeuren. Dat is en de voorbereiding zo. op Formule 1, uh, gaan jullie daar nog iets extra's voor doen of valt het juist dan mee allemaal? Ja, we hebben nou, daarin nu al een paar jaar ervaring natuurlijk. We zijn altijd wel extra paraat. Uh, we hebben gemerkt dat we eigenlijk minder alarmering uh, hebben op die dagen... omdat er gewoon minder mensen op strand zijn. Ja. Ja. Er zijn veel mensen op circuit. Uh, en die gaan s'avonds ja. ook wel uit eten op, uh, op strand, uh, ja. neem ik aan. Maar uh, we merken dat het uh, overdag vooral heel rustig is op strand. En in de avond ook uh, reuze meevalt. Dus ja. voor ons is er niet extra werk, maar we zijn wel uiteraard extra alert. Standby. Zeker. Ja, heel goed. Kunnen jullie toch nog ook de race kijken? <laughs> uh, dat doen we zeker. Maar dan heb ik ook over een biertje. Want je Heel weet nooit... goed. Heel goed. <laughs> nou, ik vind het er hartstikke mooi uitzien. En ik vind inderdaad vooral uh, de zichtbaarheid nu door het vele glas. Dat, uh, ik denk dat is een hele grote aanwinst, toch? Voor uh, alle mensen die langslopen. Dat ze ja, zien dat wat hier nou eigenlijk binnen staat. Uh, dat was onze allergrootste wens: om zichtbaar te zijn, ja. meer zichtbaar. En uh, ja, je merkt het nu al, mensen lopen langs, maken foto's. Ja. Uh, en dat is precies wat we wilden. We ja. gaan er nog eens, uh, wat mooie verlichtingen uh, binnen op een timer zetten... dat het ook s'avonds donker wordt. Oh, ja. Dat er dan ook nog verlicht is. Want uh, dan kan je ook s'avonds zien wat er binnen staat. Nou, dus, uh, er ja. staat hier uh, iets om heel trots op te zijn. Zijn we zeker. Goed zo. Dankjewel. Ook bedankt. Zeker een mooie boothuis uh, is ervoor uh, in de plaats gekomen. Nou, ja, eigenlijk het oude boothuis uh, verbouwd, uh, Thomas. En... Uh, een klein stukje eraan, maar ook een stukje fraaier gemaakt. En meteen uh, energie-neutraal. Dus uh, alles Goed. zit erop, hè? De ja. zonnepanelen in... Uh, Mooie innovatie. Uh, zeker weten. Daar mogen ze zeker trots op zijn. Het boothuis, dus uh, mocht je hem nog niet uh, gezien hebben... ga even langs daar uh, vlak uh, bij de Watertoren... en uh, geniet uh, van het uh, nieuwe boothuis. Wij gaan weer uh, wat uh, lekkere muziek draaien. Ja, want het is uh, tien voor drie alweer. En uh, zo dadelijk uh, hoor je ons uh, uiteraard weer met uh, meer informatie. En uh, mocht je wat kwijt willen, dan uh, kan je dat altijd uh, doen via de Facebookpagina. Even een berichtje sturen en dan komt het uh, vanzelf in de studio van ZFM aan. So get undressed, sit back when I'm gonna run you with my magic hand Give me you what you miss Johnny Jodie zit er meteen weer in de R&B en Swingbeat Time. Alweer een hele tijd geleden hoor, maar wel lekker. Dus vandaar dat we hem weer eens gedraaid hebben hier op ZFM. Je hoort met uh, Rob You The Right Way. We hadden net uh, tijdens deze plaat even over die uh, grote brand gisteravond uh, in uh, Alkmaar. En uh, ja, dat blijken waarschijnlijk dan gewoon uh, twee jonge meiden geweest uh, te zijn die dat... Uh, aangestoken hebben, Ja, klopt. Ja, het was eerst uh, begonnen... tenminste... Uh, het is natuurlijk nog niet zeker, maar... Uh, de eerste melding werd om een uurtje of zes gedaan... bij de McDonald's. Daar was een brandje gesticht in de... Uh, prullenbakken in de toiletten. Ja. Daar waren ze gelukkig op tijd bij. Dat is geblust. Nou, een half uur later, niet veel verderop... Uh, werd de brand weer gebeld... bij de Decathlon. Was ook, uh, hadden ze het ook geprobeerd? Ook daar was... Het, iedereen er op tijd bij. Vervolgens een, de brandmelding van uh, een bioscoop. Ook aan de Noordenkade. Nou ja, en toen om half acht uh, ging het wel goed mis. En toen uh, is uh, het winkelcentrum van Alkmaar zo'n beetje volledig uitgebrand. Ongelooflijk, Dat bij de he? kick begon. Dus... Jeetje, niet normaal gewoon. Ja, uh, dat, is, uh, dat is toch wel wat, hoor. Even uh, ja, vuurtje stoken. Jonge meiden ook. Ja, het is gewoon droog weer ook. Dus het vindt allemaal heel uh, lekker. Het is net als uh, de natuur, hè? Moet je ook uh, mee oppassen, trouwens. Ja, als kleding je... en textiel, dat gaat zo de lucht in natuurlijk. Ja, zeker. Nou ja, die uh, jonge meiden die hebben heel wat uh, op hun uh, kerfstok. Nou uh, ja, ze zitten in ieder geval vast nu dus. Ja, oké, okay, maar het zal wel heel tijdelijk zijn waarschijnlijk. Hè? Qua uh, ja. leeftijd uh, ja, ja, ja, ja. kan je op dat uh, punt uh, nog niet zoveel doen. Dus uh, in ja. ieder geval een hele grote waarschuwing. Ja, meer uh, is het eigenlijk niet uh, wat je dan uh, kan doen uh, bij, uh, bij die meiden. En dan uh, hopen dat uh, ja, dat ook een waarschuwing is voor uh, de rest om uh, dit soort geintjes tussen aanhalingsteken steken niet uit te halen. De grote brand uh, bij Alkmaar, daar hadden we het dan over. Zometeen in het uh, volgende uur hebben we Bas van Bodegraven. Ja, leuk. We, we zagen net live op uh, Facebook. Stond hij live uh, bij de ingang van het circuit. En we hebben hem bereid gevonden om uh, zo dadelijk bij ons in, in de uitzending te komen. Dat doen we zo rond kwart over drie. Dan spreken we met uh, de GoMax uh, uitvinder uh, Bas van Bodegraven. Je kent hem wel met de camper... Uh, Gaat hij uh, ja, alle, alle races uh, langs hè, die er uh, Ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal. Ja, ik ook. Nou, we gaan het om kwart over drie horen. Tot zometeen.